Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen in het noorden van Italië zitten nog steeds zonder stroom... Het regent daar al dagen, waardoor een hoop straten onder water zijn gelopen. Cosmolent Helene Daans is in het rampgebied. In het dorp Banjara, hier aan de rand van het rampgebied, staat het water in sommige straten nog steeds kniehoog. Mensen zijn her en der uh, in de weer met emmers en met wat ze maar kunnen vinden om het water uit hun huizen te krijgen. En dat terwijl verderop deze weg is afgesloten. Er dorpen zijn die eigenlijk nog steeds niet toegankelijk zijn, waar het water op dit moment alleen nog maar staat. Tot nu toe zijn minstens negen mensen omgekomen door het noodweer. In Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland, is een man opgepakt voor een brand in een hostel. Begin deze week kwamen minstens zes mensen daarbij om het leven. Twintig anderen worden nog vermist. De opgepakte man zou ook in het hostel hebben geslapen. De brand was zo heftig dat de politie pas vandaag is begonnen met het weghalen van lichamen. Een belangrijk klimaatdoel wordt waarschijnlijk niet gehaald. Honderden landen spraken acht jaar geleden in Parijs af dat ze hun best zouden doen om de opwarming van de aarde onder de anderhalf graden te houden. En wetenschappers denken nu dat we de komende jaren al door die grens heen schieten. En op een belangrijk filmfestival in New York gaat volgende maand een opmerkelijke film in première. Il beau heet hij dat is Frans voor 'het is mooi weer', maar je kunt het ook snel uitspreken als Febo. En nou, dat is geen toeval, de baker is namelijk geobsedeerd door de snekmuren in ons land. Voor de eerste keer heb ik de fable ontdekt na het komen uit de melkweg. Ik had mijn eerste burger. En ik zag ook deze vrouw onder de shelves. En ze ziet niet zo blij. En dat image really with me voor een lange tijd. De film gaat dan ook over een eenzame man die verliefd wordt op de medewerkster van een snackbar. Zelf heeft de regisseur trouwens Italiaans-Griekse roots en zegt dat hij te veel een culinaire snop is om de Febo snacks echt lekker te vinden. Het weer, aardig wat zon, gaatje of op 15. Morgen opnieuw een droge dag, het wordt zonnig, ietsjes achter ook, 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate.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 More, I'm going, I swear, baby, you know what I want I marry what I wear, Lamborghini ain't fair Shiny Montclair, my shoes ain't run. Don't act crazy, girl, it's you that I want I ain't gonna lie, girl, it's you that I need So hypnotized like glue, I was stuck to you God. I'm at this party in the L.A. Hills Come through, come talk to me Give it all to me You know what I want, you the one I need Don't go too far from me Life's short, get along with me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 Your face Stond weer eens tot laat, bij de kat vannacht Dat is mijn stamcafé, op de Lindergracht En mijn drankje gaat nog sneller op dan water En ik zeg barman, dat een hele rare glazen En weet je wat die zijn? Dat kan je niet kopen, in de winkel Dat is die echte, echte, echte, gooi dat ding vol Net als de liefde In de winkel, de Keilie kopen, in de shoppa. Het is die echte, echte, echte, let maar waar. Vraag het in dames al, hop en roppa. De Keilie kopen, in de, kopen. de shoppa. De shoppa die ter winkel nergens middag. Was met René aan de Chardonnay, Hartje Amsterdam. Ja, heel Een paar biertjes op, we waren al een tijdje lam. Ja, ik wel. vraag me net af, hoe zal ik naar huis toe gaan? Daar komt de zoon in die allernieuwste Merrie aan. En weet je wat die zijn? Dat kan je niet kopen in de winkel. Dat, dat is die kopen. echte, echte, echte gooi dat ding vol. Gooi In the rinko, oh. the kairiko Over straat en ik werd herkend. Oh ja? Ik zag meteen dit is een echte echte fan. Oh, ze had iets bij zich en ze was zo trots. Het oh. was een pop met mijn kop erop. En weet je wat ze zei? Dat kan je niet kopen in de winkel. Dat, kan je niet Dat is die kopen. echte echte You go. I believe. at me